8 uur. Freddy van Tijn met de ministers Hillen en Roosentaal zeggen dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Nederland hoopte zo'n 200 miljoen euro te krijgen voor de 80 Leopard tanks. Indonesië kiest voor Duitse tanks omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal en de levertijd.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 Het geweld in Syrië eraleert verder als de wapenleveranties aan het regime en de opstandelingen doorgaan, dat zegt de mensenrechtenchef van de VN. Het regime van president Assad zou worden bewapend door Rusland en Iran, de opstandelingen door Saudi-Arabië en Qatar. De VN-mensenrechtenchef wil verder dat het internationaal strafhof zich buigt over het conflict in Syrië. Op Puerto Rico is een tweede man opgepakt voor de dood van een Nederlandse jongen van 17, Die werd ruim een week geleden neergeschoten toen hij in zijn auto door twee mannen werd overvallen. De man van 21 die nu is opgepakt zou de trekker hebben overgehaald.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 In het westen bewolkt, mogelijk wat regen. In het oosten vanochtend zonnig, maar vanmiddag ontstaan overal stapelwolken en enkele buien. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het. E Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 naar Amsterdam voor 1 brugge 4 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag bij Hoofddorp 3 kilometer na een ongeluk. A7 Hoorn-Zaandam bij Zaandam 6. Vanuit Zaandam naar Amsterdam op de A8 voor knoppen Komplein, 5 kilometer. En vanuit Alkmaar op de A9 5 kilometer bij knoppen Raasdorp. Op de A15 Europort Rotterdam een ongeluk bij de Tunnel 4 kilometer file de de rijstok is dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum 10 kilometer tussen Dodewaard en Tiel. Na een ongeluk met een tweetal vrachtauto is de eerste rijstok dicht. En kan het verkeer naar Rotterdam en Gorkum beter omrijden vanaf knooppunt Valburg over de A50 en de A12. Op de A20 hoek van Holland Gouda bij knooppunt de 4 kilometer. Op de A27 Gorkum Utrecht bij Houten 5. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland.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 Dus de Russische versie, vond ik leuker, maar je hebt ook de Engelse versie. Lijkt er enorm op, ik klein stukje daarvan. Mama lover, mama lover. Ik zal hem een stukje doorspoelen. That, is right. so, dit is Engels, wel met een Russisch accent, dat dan wel weer.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 Wie wordt zijn opvolger, denk je, van Van Marwijk? Ik vind Rijkaard wel goeie. Rijkaart, het gaat om Rijkaart waarschijnlijk. Gullit. Gullit en... Uh, van, Gaal. Uh, van, Gaal. van Gaal. Of Adriaanse, hoorde ik gisteren ook. Ah oh, ja. Misschien. Nou, ja, maar Adriaanse vind ik niet. Vind ik Ik vind, vind uh, Gullit zou kunnen hoor, maar daar moet je jo. wel een goede assistente bij hebben. Die wel jo, verstand heeft van voetbal. Jo, Heb je snel dus nou voetbal? Ik weet ja. weet Eén uh, A-moraal, uh, of heb je voetbal? Nou niet oh. <laughs> Ik weet hoe je hem erin krijgt, maar verder... Uh, <laughs> oh, je weet hoe je hem erin krijgt? <laughs> Gewoon hard schoppen. Oh, Oké. Okay. En uh, naar de Olympische Spelen, er gaan mee Nederland ongeveer 175 sporters mee, ja, naar de Olympische Spelen van Londen 2012, dat verwachten NOC NSF... Vorige keer in Peking deelde het Nederlands team nog 242 sporters. Maar softball en honkbal zijn van het Olympische programma afgevoerd. En ook, het, de, ook ons voetballers ontbreken nu. Gaat het denk je wat worden de Olympische Spelen? Nou, voor mij is het nooit wat geworden. Wat zijn eigenlijk de kanshebbers? Ik, heb, ik weet dat gisteren uh, volgens mij de 200 meter estafetten of hoorden of zo. Die hebben goud gewonnen op het EK. Dus dat is wel heel erg goed nieuws. Dus even kijken. Want uh, nou, je hebt natuurlijk de hockeysters. Hè? En de hockeyers die altijd wel... Um, die, altijd, uh, ja, gewoon goed, die het altijd goed gewoon doen uh, Wat hebben we nog meer? Nou honkbal dus niet uh, Even kijken hoor uh, Epke Zonderland natuurlijk Het turn op de rekstok Henk Grol, judo Marianne Vos het wielrennen uh, Het zwemmen natuurlijk Ranomi Kromawee Dojo Het zeilen Zeilia, ja, Nederlandse estafetteploeg. Dat is de voor de vrouwen. Femke Heemskerk. Uh, ze verwachten baanwielrennen. Teun Mul, dat hij het goed gaat doen. Judo. Dex Elmond. Edith Bos. Nou, Bas Verwijlen voor het schermen. Fem Femke Heemskerk. Leuk. Dus wie ik weet. Ik dacht uh, dat, uh, trouwens uh, Ankie. Uh, ook zou doen. Ankie doet ook mee ja. Gio ja, ik weet zo. niet. Ze gaan nog steeds met hetzelfde paard hè? Bonf nee niet Bonfire, maar. maar... Ja, Calimero. Calimero. Calimero. Salimero. Tje, niet eerlijk. <laughs> en ik ben <weer> klein. <laughs>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 ja, ik vind feen je dat uh, niet? Zij hij heeft echt zo'n zo zo mond voor een, voor een paard, zeg maar. Hij denkt misschien voor de paard, hoe, hoe dat beugeltje erin moet dan, Ja, ja de precies. Dan volgend jaar de hele mond van me. Alle pubers moeten vanaf volgend jaar op gesprek bij een arts of verpleegkundige. En dat gesprek wil minister Schippers de gezondheid en de jeugd verbeteren. En overgewicht tegengaan. Verder krijgen alle leerlingen vanaf hun 14 in het consult informatie over gezond eten, veilig vrije alcohol en drugs. De vakman dreigt te verdwijnen uit Nederland.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 Vandaag dus in nee, 1979 Ik twee zeef. handen omhoog gaan Die weten natuurlijk hoe dat, uh, ja. hoe dat zat En voor de freaks, misschien weten jullie dat het gaat Om het model TPS L2 Ja, dat is goed gehad Oké, leuk Met vandaag in 1991 het eerste telefoongesprek Via een GSM netwerk vindt plaats En in uh, 1992 zou Nokia Zijn eerste GSM telefoon op de markt brengen. De Nokia 1011 Die Nokia's zijn wel goed. telefoons Ja, zijn, die zijn ijzersterk, die zijn echt ijzersterk En met vandaag in 2000 2008, ja, dat um, was de dag dat uh, in de horeca het rookverbod inging. Nou, op dit moment mag je nog wel roken uh, buiten natuurlijk, in een aparte afgesloten ruimte. Het verbod was uh, bedoeld om uh, het bedienende personeel te beschermen. Het wordt volgens mij ook nog een echt bijna nergens nageleefd nee, hè? Nee, bijna niet meer. Maar uh, trouwens die Walkman, is het nou met deze spel of met een cassettebandje? Ehm... Uh, uh,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 Moeilijk vraag. Maar ik denk dat het. Nee, is vind... heel makkelijk. Spanje of Italië? Nou ja, ik vind, ik vind allebei eigenlijk niet. Ja. Ik vind allebei niet. Ik ben eigenlijk voor allebei niet, zeg maar. Maar dan gun ik het Italië denk ik eerder dan Spanje ja? ja, ik ben voor de Italianen, joh Ik ben half Italiaans natuurlijk, Nicola ja. Ik Kan achternaam dan, ja, ik voor de rest ben ik 100% Holland uh, Mijn voornaam is Italiaans Ja is het zo? Dan gaan we gewoon voor Italië zijn toch? Ja. Het is een geweldig ja. team Ja ik, en, ik hoorde gisteren al dat uh, Albert-Jan en Rob een wedstrijd hebben gaan met een biertje in <laughs> Ja ja ja, nou weet je het is, als oh, Spanje gaat tikken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 En nog ging die droom, hij was prachtig hè. Tijd om uit die droom te komen. Thank you.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 Ook John. apart. Heb jij wat uit te leggen, of niet? <laughs> maar stel je voor dat je thuis komt en, en er ligt gewoon iemand in je nest. Nou, ik ken er wel een leuk verhaal over. Bij, uh, vri bij vrienden van mij. Die waren op vakantie een keer in uh, Mallorca. Ja? En ze wordt volgens wakker ligt net een Russe man dronken naast u. En die was gewoon in de verkeerde kamer, hotelkamer <laughs> ingelopen. En hij werd wakker en dan denk ik, wat is dit? Hij schrok zich dood. Nou, uh, maak je ook, zoiets maak je maar één keer mee. Ja. Met, uh... Maar je schrik je natuurlijk de plek. Ja, je weet helemaal niet wat je moet doen. Hoor. Je, je, je nee. staat helemaal... Uh...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 That's it, That's it Two, a four, get it, That's it, it, it, it dance it, baby Hey, on. your mama gonna hey, hey, hey, hey, hey, hey. say? You finally let father like this guy go mama hey. hey, in the goddamn I say me go dance on the moon I say me go mama say in the goddamn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 Does anyone wanna to walk in the dark again? Does anyone wanna to go and some punch don't do it? Does anyone wanna to walk in the dark again? Zo so dat You <laughs> Komen we dus de zondagmiddag wel door? Roof Garden, El Giro op ZFM. En hier is Kelly Clarkson. Oh, sweetheart.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 Het is dus gewoon ideale, uh, ideale. Je zou maar je geld kunnen verdienen met YouTube-filmpjes. Ja. Nou, mooi, mooi nieuws, toch? Goed nieuws. Ja, maar wat ja. zet je er dan op, hè? Dat, uh... ja, ik denk als je een liedje, net als wat het uh, mensen op Dumpert zetten, Ja. je liedje bijvoorbeeld van, uh, uh, van die, die dikke jongen, bijvoorbeeld, die gitaar, die een sexy in de nodig had ja, Zoiets. zoiets dat is origineel. En ken je dat kleine ventje die uh, Katy Perry zingt en uh, 50 Cent. Nee. Een heel groot hoofd heeft hij. Nou, die is dus ook heel erg bekend, maar dat is dan weer een Amerikaan. Een tegenvaller voor lief liefhebbers van broccoli. De prijs van deze groente schiet omhoog en het komt door de koele voorjaar. <laughs> Bovendien zijn veel broccoli struiken opgegeven door dieren. Voornamelijk ganzen. Een kilo broccoli kost in de winkel volgens de krant 2,69 euro. <laughs> en dat is dubbel zo duur als vorig jaar in de leeftijd. Over een ik. Zorg.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 daar wel mee adverteren dat is laatst of dat is vorige week ook uh, bekend gemaakt er zijn een aantal merken die, die dus wel wat betrouwbaarder zijn maar er zijn ook bijvoorbeeld uh, waterflesjes van bijvoorbeeld de Aldi of de Lidl die dat zo goedkoop meenemen. zijn uh, dat je gewoon beter uit de ka kraan kan drinken. Nou, dat omdat het, uh, er zit zelfs een of ander um, wat, was het ook een of ander spul in dat ik als wel voor een beetje. Zo dergelijks. Maar dat, dat is, schijnt zo slecht te zijn voor zwangere vrouwen, kinderen en, en bejaarden. Dat je dat gewoon eerst moet koken. Okay. Maar ja, dat zegt ze er weer niet bij. Okay. En, ja, je hebt bijvoorbeeld spa en show Fontaine, die zijn allemaal uit ja, de ronde zo, wat luxer. En, Dat is wat luxe. Daar je daar ik wel voor. Ja.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 Die Pierre die heeft toch een beetje hoog in zijn bol, hè? Waar komen jullie toch van? Ja. En aan het kleine café, café aan de haven. Dat is bekend natuurlijk. Maar dit schijnt er ook een hit te zijn in het buitenland. Maar en bedankt, is Pierre Carter niet diegene die Sineke naar het Zonfestival heeft gestuurd? Dat mij wel toch? Ja. Maar dan gaat het toch niet werken? Nee.